Robots van... Uh, wat heet die man ook weer? Alan Parsons oh, R ja, die. en Eric Wolfson. We gaan uh, door snel naar het nieuws. Van 4 uur en daarna nog een uur. Tot zo. Is dat weer zo laat. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen. En een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De vakbonden reageren teleurgesteld op het pensioenakkoord... dat het kabinet met een aantal oppositiepartijen heeft gesloten. Ze vinden de verlaging van het jaarlijkse opbouwpercentage... vooral kwalijk voor jongeren. De verlaging is wel minder dan het kabinet wilde... maar het blijft een verslechtering, stellen de bonden. Ook de Bond voor Ouderen, AMBO, is bezorgd... dat mensen niet meer genoeg pensioen kunnen opbouwen. De Europese Commissie is akkoord met de staatssteun aan bank en verzekeraar SNS Reaal. De nationalisatie is volgens de regels verlopen, zegt Brussel. Ook het reorganisatieplan van de bank is goedgekeurd. De bank wordt opgesplitst in een aparte bank en een aparte verzekeraar. SNS Reaal werd in februari gered en overgenomen door de staat. De bank kwam in problemen door zware verliezen in de financiering van vastgoed. Wim Dankbaar en zijn uitgever mogen het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra niet publiceren. Dat heeft de rechter in Haarlem bepaald. De moeder van Marianne hield het dagboek bij na de moord op haar dochter in 1999 tot aan 2012. Toen liep dader Jasper S. tegen de lamp. Het dagboek kwam via een bekende van de moeder in handen van Dankbaar. Die wil passages opnemen in een boek waarin hij wil aantonen dat Jasper S. niet de dader is. Maar de rechter oordeelt nu dat het dagboek auteursrechtelijk beschermd is... en dat er zonder toestemming geen fragmenten mogen worden gepubliceerd. De politie heeft een man van 41 aangehouden... die begin vorige maand in de rechtbank in Breda zou hebben geschoten. Het schot werd gelost bij de ingang naar de publieke tribune. Niemand raakte gewond. Het motief is nog onduidelijk. Het schietincident in de Bredaanse rechtbank gebeurde tijdens de behandeling van een drugszaak. Het weer. In het noorden nog wat regen. Elders is het droog en schijnt de zon af en toe. Het is zo'n 8 graden. Vanavond trekt de wind aan en vannacht gaat het regenen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A7 Zaandam richting Hoorn, voor Purmerend 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht vanwege een spoedreparatie aan de weg. De andere kant op, op de A7 van Horen naar Zaandam voor Purmerend 2 kilometer. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor Gouda staat 3 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. De A13 van Den Haag naar Rotterdam voor Delft 2 kilometer. Voor Afrit -Berk en rode reis ook 2. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 2. A20 richting Gouda voor Knopen de 4. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwe en de IJssel 2 kilometer. Tot zover de verkeerszicht.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 dit is kerst met ZierfM. Met men nu. De muziekboulevard. Zo kom je dan af en toe heerlijk voor voldonge oh, feiten te staan. Hè? Um, uh, um, Denk je uh, gewoon van ik ga lekker de, de LP Born in the USA draaien van Bruce Springsteen. En dan maak je de hoes open en dan zit de jonge Messiah van uh, Tom Parker erin. Ja, maar raak het raakt wel hoor. Ja. Maar ja, dus uh, gelukkig hebben we dan nog computers waar ze ook in staan. Het is wel niet helemaal eerlijk natuurlijk, want dan zouden we alles van vinyl doen. Maar nou ja, het is niet anders. Uh, dat doen we maar even, Dan houden we dan maar even voor lief. Uh, en toen ging het licht uit. Toen ging het licht uit. Uh, ja. <laughs> Kunnen we er allemaal bij hebben hier. Het is inmiddels tien over vier, dames en heren luisteraars. En uh, u luistert nog steeds naar de vinyljaren top 30+. Plus. Met de top 10 zijn we bezig. En ja. op zes Bruce Springsteen. Het album Born in the USA. En we draaien Glory Days. Aan op het spel. Ja. ja, ik ook. Bruce de Boss Springsteen. Ja, yeah. ja. Yeah. Het fantastische album Born in the USA. En die worden volgens uh, My Hometown. En deze. Glory Days. Nummer 7. Nee, nummer 6. Je hebt gelijk, ik kijk verkeerd. Ja. Nummer 6. Ik kan me merken dat het lang duurt. Ik word moe. Ja. <laughs> Kijk ik niet meer zo goed. Nee, we uh... krijgen twee lange nummers. Dat klopt ook. Huh? We krijgen twee lange nummers. Nou, ze zijn niet zo erg lang hoor. Valt wel mee. Valt best mee, die langte uh, Nummer vijf zijn we intussen aangeland. En... Uh... Dat album dat heeft een eindsprint ingezet. Want het was, oorspronkelijk stond hij er eigenlijk bijna niet in. En toen zijn er een paar mensen. Die hebben hem lekker omhoog geholpen. En nu staat hij op nummer vijf. Ja, dat kon zomaar. Ja. Ik bedoel, als er drie mensen, vier mensen zijn die in plaat vijf punten geven. Ja, dan, dan holt hij natuurlijk omhoog. Dat, dat het, gaat snel. Het is zo jammer dat je via de radio geen beeld kunt zien. Nee, maar u kunt op de computer wel kijken natuurlijk. Ja. Hè, want onze webcams want, die doen het. Want als je kijk in die tijd van de jaren zeventig, van die vinyljaren, ja. Ja, werd er nog aandacht besteed aan die, die uh, LP-hoezen. Ja. En dit is een van de meest spraakmakende LP-hoezen uit de jaren zeventig. Ja, Stevie Wonder hebben we het over. Ja. En daar hebben we het natuurlijk over zijn meest legendarische album Songs in the Key of Life. Nummers daarvan. U hoort eerst Third Sir Duke, Duke. en dan I Wish. But you can tell right away wereldstukken van, uh, van dit prachtige album Songs in the Key of Life. Lekker. Hoor dan, hoor dan. Lekker die muziek, hè, jongens? Ik zit te zwingen op mijn stoel. Ik, weet, ik ja, heb ja. zo hard geswingen dat mijn hele zitting los zit. Potverdorie. Komt die keer langs, loopt die gelijk de halve studio. Nou ja, lekker dan. Hm. We, uh, we gaan lekker tempo er nog even achter zetten, want anders halen we, uh, ja, we moeten wel uh, alles goed uit hebben tot om vijf uur, natuurlijk. Snapey Wander! Drijven ze, ze op 45. Ja, kan ook. Ja, dat kan ook. Ja. Dit was het nummer 5-geluid en we gaan naar nummer 4. Twee nummers van het album Vollevoe van Abba. It's good as new en Vollevoe achter elkaar. Nou, Door album Voulez-vous op nummer 4 in onze top 30. Het zit lekker. Uh, we doen er nog één natuurlijk. En dat is de titelsong van dit album. Voulez-vous. Voulez Over van de vinyljaren over 2013. En daarmee werd het half vijf. Ja, daarmee werd het half vijf. Mag we wel opschieten. Komt een tijd tekort. Ik zal een beetje sneller gaan. Aan een friet. komt geen einde aan aan die plaat, man. Nee, Geen einde, Nou, ik vind het mooi geweest. Want we hebben nog meer te doen vandaag. Abba was dat. En het nummer dat heet voulez voel. En daarvoor had u het van hetzelfde album. As Good As New. We zijn toe aan de top drie, dames en heren. En het is een mooie top drie. Jij is zo mooi. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da En het zijn de eerste twee albums van deze band aan elkaar gekoppeld. En u hoorde achtereen volgens van dit op nummer drie staande album... Uh, hoorde u uh, Wider Shade of Pale natuurlijk, een eerste grote knaller van een hit. En uh, daarna natuurlijk uh, A Salty Dog, wat ik nog steeds een van de mooiste Pro Alarm nummers vind. Gary Brooker, hè? Ja, Gary Brooker. Ja. Uh, muziek vaak van Gary Brooker en teksten... Van Keith Reed. Die heeft heel veel dingen ja. geschreven. Uh, nou, we gaan een beetje opschieten. Want anders haal ik het, haal ik het niet vandaag. Ik moet nog geprapt. Ik word er helemaal nerveus van, dames en mensen. Ja, ik word er helemaal nerveus van. Uh, wat gaan we nu doen? Nummer twee. Nee, er is weer een andere nummer. Ja. <laughs> ja. Nummer twee. Hey, Herman. Herman. Het album Tja staat op nummer twee. is Borders. Feel like a thumb, a loser's car. Cause every time you walk out of me, I find myself left with really a broken heart. Huh? Het uh, nummer twee geluid uit onze top 30, dames en heren. Tja, tja van Herman Brood. En u hoorde, en de Romance natuurlijk niet te vergeten, alles live opgenomen, geweldige plaat. U hoorde achterin volgens Still Believe en True Fine Mama. Ja, Ruud. Ik zat laatst op YouTube te kijken en toen kwam ik een pianist tegen met uh, toen nog uh, rode krulletjes volgens mij. Ja. En uh, die, die zag ik in Alakmaar, was dat geloof ik, de ja, optreden. En ja. toen zag ik ineens uh, dat Hermans Brood erbij stond. Was, ja, jij, was ah, jij dat? Dat was ik, ja. Uh? Dat was de enige keer dat ik het uh, polygoonjournal gehaald heb. Oh, Goed. Dames en heren, het grote moment is daar. We, zijn, we hebben het gered. We zijn aangekomen bij nummer 1. 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. En sommigen zullen denken dat is doorgedoken kaart. Maar dat is het niet. Er is gewoon het meest gestemd op dit album. Een en... storgedoken kaart, zei je. Ja, doorgestoken kaart, <laughs> zei ik. Storgedoken kaart. Ja. Maar uh, hij, uh, het verschil tussen nummer 1 en nummer 2 was 4 punten. Dus het was zeer narrow, mag je wel zeggen. Er uh, nou, waren echt 4 punten verschil uh, tussen nummer 2 en nummer 1. Ja. En sommige mensen zullen dit niet leuk vinden, maar ik wel. 1, 2, 3. Hier is nummer 1, The Beatles. En het album heet Revolver. Tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Cause I'm the tax man. Yeah. van George Harrison. U hoorde Here, There and Everywhere van Paul McCartney. Het, nummer, het album is echt met meerderheid gekozen tot de nummer 1. En daar ben ik zelf niet verantwoordelijk voor, want er zijn ook nog andere Beatles fans die dit album echt naar boven volgen hebben. Hij staat echt op nummer 1. Wat is er? Nou, ik het ruikt hier... Wa waarna? Nou, ja, door... door hoe weet het? Laat maar. De Beatles op nummer 1. Said, I know what it's like to Zet, she said. Dus we hebben er van allemaal één gedraaid. Hè? De George 1, Paul 1 en John 1. Ja, er staat geen. Ja, er staat wel nummer. Ringo heeft op deze plaat geen liedje geschreven. Wel gezongen natuurlijk, maar dat vind ik een van de meest walgelijke Beatles die er bestaat. Dus uh, dat doen we niet. Dat is Yellow Ship Marine. Nou, dat uh, laten we maar even zitten. Um, ja, nou, oké. Okay. Zijn we er? We zijn er. Nou. We zijn er. We hebben het gered. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben van de afgelopen uh, drie vijf uur? uur. Vijf uur? Vijf uur? uur ja. We oh, oh, snel dan. Maar ja, ik ben om uh, twaalf uur begonnen met de platen die het net niet gehaald hebben. Een aantal althans. Ja, en ja. vanaf één uur zijn we hiermee bezig geweest. Dus dat is geen Beatles plaat bij zeker? Uh, nee, wel Paul McCartney. Oh. Oké. Okay. Ja, dat uh, is af en toe. Ja, ik kan er ook niks aan doen hoor. Ik uh, bedoel, kijk. Uh, er zijn een aantal. Uh, Fans onder onze stemmers. En die hebben die platen gewoon op de geholpen. Dat kan nou eenmaal. Als, als, als er zeg maar zeven mensen zijn die hem vijf punten geven. Ja, dan staat hij al uh, vrij snel uh, bovenaan. Dat is gewoon gebeurd. Nou ja, het is ook een van de gro beste, grootste groepen van de afgelopen eeuw denk ik. Toch? Zeker. Zeker ja. weten. Geval... De bakermat voor de meeste popmuziek. Dat kun je wel zo stellen, ja. Goed, Beatles dus op nummer 1 met Revolver, het album uit 1966. Dat uh, toen een tijd ook uh, ter inspiratie diende voor de Beach Boys... die daarna kwamen met hun album Pet Sounds Want die waren helemaal plat van wat de Beatles daar uh, op Revolver allemaal flikten. En uh, het leuke was dat uh, de Beatles toen weer zo geïnspireerd waren... door het album uh, Pet Sounds. Dat die weer kwamen met Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En zo was het een leuke kruisbestuiving tussen die uh, ja. twee bands. America versus UK. Dames en heren, ja, dit was hem. We hebben het met liefde voor u gedaan. Ik hoop dat u er uh, vijf uur lang van heeft kunnen genieten. Van uh, deze uh, vinyljaren top uh, 30, 31 moet ik eigenlijk zeggen... Vanwege een ex-equo op 30. Ja, ik vond het leuk, Rut. Mijn medepresentator. Hartelijk dank, Frank Beliën, voor je presentatie, uh, medepresentatie. Gezellig. Ja, ik vond het ook leuk. Gewoon gezellig. Inderdaad, en ik ga nu weer een jaar... Uh, ik wilde zeggen de kast in, maar... Ja. dat, dat, dat, dat, dat ga, Ik ga weer even een jaar op de plank, denk ik. Zo, Angela, bedankt voor het, uh, de verzorging en het aanleveren van de platen en zo. En zorgen dat het allemaal gladjes verliep. En de koffie. En de kerstboom. En de koffie. En de koffie. En hey, de koffie. En de kerstboom. Oh, die was druk dan. En de koffie. Goed, uh, wat Angela en mij persoonlijk betreft... Uh, dames en heren, wij gaan er even tussenuit. Dit was onze laatste uitzending van dit jaar. Uh, maar wij komen in januari weer sterk terug, hoor. Dan zijn we weer helemaal fris. We frisse en fruitig. We gaan even Vers. van een korte kerstvakantie genieten. En wilt u nog meer genieten van uh, Ruud... Dat kan. Ja. Voor de kerst nog. Ja. Tweede kerstdag zit ik in café 4. Dus dat is ook gezellig. Dan gaan we daar ja. een beetje muziek maken? En kerstavond, 24, uh, 24 uh, december. in, in uh, Bistro, de Rode Haan in Beverwijk. gaan we kerstliedjes zingen. Zo. Voor de rest geen reclame meer. Albert-Jan Vos nog bedankt voor de